Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. and move the mountains, my God is mighty to say, He is mighty to say forever, author of salvation, He rose and conquered the grave, Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, I feel my life again. I give my life to follow, everything I believe in, now I surrender.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 Of the risen King Jesus Shine a light and Let the whole world see We're singing For the glory Of the risen King Savior He can move the mountains My God Is mighty to save He is mighty To save Forever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 Heroes and conquered the grave, Jesus conquered the grave. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenartkerk. Prachtig weer buiten. Ik zou toch zeggen: zeg toch even goedemorgen tegen elkaar. Doe dat maar even. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Vorige week vierden we Paasen En uh, ook toen was het, uh, nou, we waren we met heel veel mensen en uh, het grote kruis staat er nog. We hebben ook besloten om het te laten staan tot het pinkster is. Zodat we gewoon in deze tijd uh, nou, daaraan kunnen denken. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Annemiek en ik ben uh, gastvrouw vanmorgen. En ik leid jullie uh, door de dienst. We gaan zingen vanmorgen met uh, een geweldige groep mensen wat mij betreft... Um, we gaan uit de Bijbel lezen. Jan-Peter is hier uit Utrecht om uh, nou, uit de, de Bijbel uit te leggen, zeg maar. En uh, ik hoop dat je je welkom voelt. Ik hoop dat je je ook vrij voelt om de dienst te beleven zoals die bij je past. Voel je uitgenodigd om mee te doen en voel je vrij om gewoon te kijken, te luisteren. In Veenartkerk uh, zijn we gewend om te beginnen met uh, een kort gebed aan het begin van de dienst. Zullen we dat eerst samen doen? Goede God, Vader in de hemel, Heer Jezus, we willen u danken, Heer, dat we hier uh, vanmorgen bij elkaar kunnen zijn, in alle vrijheid. Heer, we willen u ook um, bidden om uw heilige geest vanmorgen, dat we ook kunnen begrijpen wat hier gebeurt... en dat we uh, ook iets kunnen zien, Heer, van de enorme vrijheid die u ons geeft. En dat u dat heeft gedaan met, uh, met Pasen, met uw kruisigingen, met de opstanding uit de dood... Heer, wilt u erbij zijn vanmorgen, zodat we daar iets van kunnen vatten en ook kunnen verlangen naar, uh, ja, naar een leven in vrijheid met u. Dat u zo zou zijn hierbij vanmorgen. We bidden u in Jezus' naam. Amen. Ik, um, het thema van, van vanmorgen is, is vrijheid, leven in vrijheid en dan. En, um, we hadden daar thuis even over. En we moesten denken aan, uh, aan Sjaak Rijk. Ik weet niet of je het hebt, uh, hebt meegekregen deze week in het nieuws. Vast en zeker. Drieënhalf jaar gevangen gezeten. Of ruim drieënhalf. Uh, ruim Ergens in Mali in de woestijn. En zomaar eigenlijk een beetje plotseling bevrijd. Een beetje per ongeluk ook bijna, zou je zeggen. En nou is hij vrij. En dan is dit de grote vraag aan hem. Ja, wat ga je eigenlijk doen? Nou ja, wat hij heeft gezegd in elk geval is... ik, ik wil geen media-aandacht en uh, laat me alsjeblieft. En als je ook zijn verhalen leest, dan zegt hij ook... van uh, de gedachte aan, uh, aan mijn familie, die heeft me er doorheen geholpen. En ik weet niet of het nog veel langer was gelukt. En hij is vrij. Nou, we hebben er echt wel even over gepraat. Wat zou je nou toch doen als je drieënhalf jaar gevangen hebt gezeten? En nu mag je, ja, nu mag je weer. Iemand een idee... Je kunt je dat bijna niet voorstellen hè? Ik heb me dat wel zitten bedenken. Wat zou je doen? Stel je voor dat je zo lang vast zat en nou mag je weer. Nou ben je weer vrij. Heb je iemand een idee wat zou je doen? Wat zou nou het eerste zijn wat je graag zou willen doen? Familie opzoeken, hoor ik hè? Dat denk ik ook hè? Dat denk ik ook. Patatje eten. patatje eten, hoor ik? <laughs> Precies. Toch wel weer ja, gaan doen wat je altijd deed misschien. Hè? Je oude leven oppakken, absoluut. Het ja. zou ook kunnen hè. Dat je soort denkt van ik heb een soort tweede kans, ik ga echt iets anders doen. Misschien wel een statement maken of iets radicaals dus. ja, nou, dat zou kunnen. Vrijheid en dan. Nou daar gaat het vanmorgen over. Um, Jan-Peter gaat er veel meer over vertellen, maar dan uh, nou, heb je vast een idee. We gaan zo meteen uh, samen zingen met jullie. Oké, okay. en dat gaan we ook staande doen. Zullen we samen gaan staan? Ja, Goedemorgen. We mogen samen zingen voor God. Misschien wel een van de leukste dingen die er zijn. Um, we beginnen met het lied uh, Mijn Hoop. U bent haar en U omhoog en zie Uw majesteit Uw heerlijkheid en heel mijn ziel aanbiedt U mijn hoop is in de naam van de Heer Heer U bent mijn kracht en U bent mijn liefde, mijn hulp is in de naam van de Heer. En uw grote trouw blijft voor eeuwig. En we zingen, zoals gewoonlijk, een lied voor de kinderen. Uh, een plek op deze aarde. Wie kent die? Wie kent het liedje? Enthousiast? Uh, Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon keihard zingen en dan zingen jullie maar lekker mee. Yeah, yeah, yeah, yeah. Soms denk je bij jezelf, ben ik echt wel nodig? De wereld draait wel verder zonder mij. Ik doe ook nooit iets goed, wat ben ik toch een loser? Het gaat wel beter zonder mij erbij. Ben je ernstig ziek of heb je een beperking? Of heb je iets zoals ADHD? En hierdoor gaan de dingen vaak wel even anders en krijg je het gevoel ik tel niet mee. Voor jou is er een plek op deze aarde en niemand past erin behalve jij. Een plaats die God speciaal voor jou bedacht heeft. Nee de wereld die is niet compleet zonder jouw erbij. Yeah. Je je soms heel slim en ontzettend pieter, maar ondanks dat gaat het niet al te best. Je bent wel hoogbegaafd, maar soms ook erg onzeker, omdat je denkt ik hoor niet bij de rest. Voor jou is er een plek op deze aarde, en niemand past erin behalve jij. Een plaats die God speciaal voor jou bedacht heeft. Nee, de wereld die is niet compleet zonder jouw wijn. Omdat je anders bent dan de meeste mensen. Doet dat heel vaak diep van binnen pijn. Maar God heeft jou gemaakt en hij zag dat het goed was. Dus twijfel er niet aan, je mag er zijn. Voor jou is er een plek op deze aarde...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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Je mag even lekker komen zitten, want um, we gaan even een moment nemen dat uh, de kinderen naar hun eigen programma kunnen. Eens even kijken hoor, wie is hier vanmorgen... 0 of 1 of 2 of 3 jaar. Mag ik eens even handen zien? Nou, die mogen zo meteen. Jullie mogen zo meteen hier naar het kamertje achterin. En dan ga je mee, even kijken hoor, met Katinka en Elise. Hier zit Katinka, ook even zwaaien, naar de veenhardkruimels. Kruimels. En wie van jullie zit er in groep 1 of 2 of 3 of 4? Kijk, ook een heleboel vingers. Jullie mogen vandaag mee naar de veenhardkids. Kids... En dat doe je met, mag je mee met Rick en met Nathalie. Klopt, hè? Helemaal goed. Mag je zo, ik weet niet of je je moet, maar je mag naar de, naar de school vlakbij. En wie zit er in groep 5, 6, 7, 8? Ook nog een paar? Ja, jullie mogen mee naar de Veenhard Kanjers. En dat mag je samen doen met Marian en Lucie, Toch? Klopt. Ook naar de, ook naar de school. Jas aan of niet. En we zien jullie straks weer terug. Heel veel plezier. We gaan verder met, met zingen. We, we, we doen er nog, uh, nog twee. Um, Straks gaan we een Bijbel lezen. En dit lied gaat over dat we graag willen dat dat ook binnenkomt. Dat die woorden niet zomaar blijven hangen. Maar ook echt uh, uh, ja, gaan leven, zeg maar. Als je wil gaan staan, dan mag je staan. We zitten, dan ga je zitten. Laten we gaan zingen. Bewerk ons hart, o God. Maak om het goede grond. Help ons te ontvangen wat U spreekt deel roos. Plant Uw woord diep in ons hart. Geef het rijke vrucht, leid ons in uw waarheid heen. Geef dat wij vlucht laat ons zien, laat ons Christus zien, laat uw glorie om als u wordt gebedekt wordt en laat hij de hart beleiden. voor ons duister hart, draagt ons door verleiding heen. Wij stond steeds Uw paard. Uw woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf Geef ons wijsheid, voet ons op. Heer spreekt tot ons vandaag. Laat ons zien. Laat ons geesten zien. Laat uw glorie ons beschijnen. Als u wordt voor en laat ieder het hart beleiden, hij is zee. Waar zouden wij gaan? Ik, waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven, waar zouden wij gaan?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 laat ons, ons geest zien laat ons zien laat ons glisten. Die Heer die heeft uh, helemaal aardig gemaakt. En uh, daar zingen we van. Uh, in. Uh, Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermen die over mij waakt. Die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwen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 Schaduw, u bent er altijd, bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U. Mijn hulp is van U. Dank jullie wel. We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. U kunt meelezen op de Beamer. Persoonlijk vind ik het een van de, de, meer, de meer pijnlijke stukken in de Bijbel. zeg maar. Laten we samen lezen. We vallen midden in het verhaal dat, dat Jezus voor Pilatus is geleid. En dat Pilatus uitspraak moet doen over hem. Pilatus riep de hoogpriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen, weg met hem, laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. En voor de derde maal zei hij tegen hen, wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet. en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Jan-Peter. Goedemorgen. Ja, klopt. Ik moet uh... even positioneren. Het is even iets anders, zie ik. Klopt. Prachtig beeld, ook van Sjaak uh... Rijken. Prachtige beelden die hier ook allemaal hangt. Dus we worden wel overwend, met, uh, overweldigd met symbolen, wat de Heer ons allemaal wil vertellen. Of we het kunnen opvangen, en dat blijft de punt hè. Ik heb een tijd gehad in Jovensum, uh, dat de zon wel scheen, maar dat, <laughs> dat ik hem niet, dat ik hou van de zon zeg maar. Maar dat ik een dat uur ik, zon schijn, boeien, maar maar, niks uit. Laat maar grijs, grijze dag zijn. Burn ben. out zeg maar. Kun je hebben. En, en, en dat kan ook zo zijn, dat er zoveel goeds van God is. Dus laten we, we hebben genoeg gebeden, de muziek heeft van volgestorteerd. Laten we ons open proberen op te stellen, om er iets van op te pikken. En misschien zit je wel huis heel open met een hart van, nou kom maar door, kom maar door. We gaan gewoon. Vrij en dan. En dan beginnen we met, de. mag ik even het vers weer zien, het laatste vers, dat, dat iets zwart gedrukt staat. Loop ik te schreeuwen of is het. Is het, nee? het laatste vers, waar staat? Hij liet de man gaan die wegens oproer, barabbas dus en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. Zou dat het ook moeten meedraaien? Barabbas, dan ben jij? Laat je al in de gaten? Let you in. Kijk maar. Hij is hartstikke schuldig. <laughs> je hoeft voor mij niet een diep schuld zonder besef te hebben. Dat is mooi meegenomen. Maar dat je onschuldig bent, dat je net zo daar kunt staan. En, en, dan, dan mis je wel heel veel zelfkennis en zelfreflectie. Of je nou een vriend bent of een christen, daar maakt het uit. Onschuldig in het leven staan. We bezeren elkaar. Jij niet alleen anderen, anderen niet alleen jou, jij anderen. Een onschuldige, Jezus. Die wordt gevangen en de schuldige Barabbas, let him go. Hartstikke schuldig. Jacques had niks misdaan in die zin dat hij gevangen zou worden. Deze man was hartstikke schuldig. En wat hoor jij van de Heer, van kruis en graf, van een levende Jezus? Let him go. Wat hoor je van God de Vader? Uh, ik vind geen schuld in hem. Want het gaat wel over jou. Wat God voor Jezus, geldt voor jou. Een derde link is, Barabbas. Wat moest Barabbas ervoor doen? Om dit te krijgen. Nothing. <laughs> Volstrekt for free. Het overkomt hem als het ware. Zoals het ons gaat overkomen. Dan denk je van. Ik heb er niks. Nee, klopt. Ja, nee. Het is zelfs de bedoeling dat je het in de gaten krijgt. Dat je er niks voor hoeft te doen. Volstrekt for free. En de laatste link is. De vrijheid is 100%. Echt. Wees Mens. Wees vrij. In het einde van de preek dan is het, maakt het nog, heeft de volgende zin. Mees, wees vrij en rij. Hou je een beetje van auto's? Auto's Mooie auto's? Komt aan het einde. Een mooie auto. Ik gaan we, ga gaan we, gaan we even weer... Uh, Kom maar terug. Hoe Barabbas zijn vrijheid heeft opgepakt, weten we niet. En dat is fantastisch. Ik heb vijf opties. Je mag nog vijf bijverzinnen. Maar dat is, ik heb vijf opties. En ik vraag me ook steeds af. Ik vraag, ik, ik, ik vraag u steeds af. Of um, waar je zit. Of een, welke optie je nu het meest herkent. Of dat je hem niet herkent. Het, volgens mij wel, vast wel ergens. Als je daarvoor wat, wat, wat in jezelf kijkt. En omdat dit, deze verhaal ook... Staat in het thema van leven als discipel. In de voetsporen van Jezus hulp ontvangen. Zal ik dat regelmatig invlechten. Durf jij hulp ontvangen? Wil de Barbas hulp ontvangen? Het eerste antwoord is altijd nee. Want we willen zelf. Hier komen vijf opties. Optie 1. Dankjewel Jezus. Zegt Barbas. Fantastisch. En hij gaat pakken we even een soort... Bertie al zeven meer voor mannen film. Hij gaat terug naar zijn vrienden. Ze nemen nog een fikse fles wijn. Nog een karaf komt erbij. Natuurlijk in een huis van vreugde en feesten. Er is een vriendin bij die schuift tegen hem aan. En barabas braamt alvast met de halfnaakte vriendin aan zijn zij. Wat is de volgende beroving? Yes, free, there we go. Hij, herken je hier niks van? En die denkt, ja, de zon is toch vergeven. Vrij! Ha! Leven! Wat? Weg met, weg met die, af Jezus, ja mooi man, geweldig. Fantastisch gedaan. Alle opties liggen open. Ja, hulp ontvang ik? Maar waarom? Ik roof wel iemand. Ik zorg voor mijn eigen plezier. Hier is, hier is, hier is Barnabas en hier ben jij... Optimaal de mens die geen hulp ontvangt, die het zelf waar redt. al? Ja, misschien mazzel. Maar ja, wat, wat kan het? There we go. Optie 2: Mag ik de Bijbeltekst zien? Nog meer een barnabas die al helemaal geen hulp nodig heeft. <lacht> Van wie? Kijk eens even man, ik ben populair, ja, weet je dat wel? Het was een welbekende gevangenenstaat, vertaling. daar kun je natuurlijk ook een beruchte gevangene van maken. Maar neem even aan dat die, het is heel aannemelijk dat die groep daar niet aanwezig was voor Jezus. Maar het is ook heel aannemelijk dat die groep aanwezig was voor, Pina, voor Barabbas. Omdat ze wel wisten dat de traditie weer zou komen, dat er iemand gratie zou krijgen. Maar dan willen wij Barbas vrij hebben. Dat is onze favoriete rebellenleider. Hoezo heb ik u op nodig? Man, ik ben niet bekend in Jeruzalem. De mensen hadden toch wel om me geroepen... of nou Jezus er stond of niet. Dit is helemaal de mens... die helemaal niemand... en jij die helemaal zegt... ach wat Jezus, ach wat ik zonde... man, ik, ik red het toch zelf. Natuurlijk doe ik wel eens een fout, maar kom. Ik kom wel uit... Een gevangene die geen hulp nodig heeft. En die we in onszelf altijd wel herkennen. En anders gebruik deze hele zonnige dag ervoor. Om een optie door te nemen. En als je denkt van. Ja maar ik ben altijd aan God verbonden. Ga dan op zoek nog eens. Naar vroeger. En naar morgen zou ik zeggen. Waarin blijkt dat je. Eigenlijk gewoon. Op jezelf wil leven. Zonder hulp te ontvangen. Hoe irritant is dat zeg. Ook lekker, maar ook irritant. Een derde optie. Een optie met wat meer respect voor Jezus. Dank je wel Jezus. Dit is een gerechtelijke dwaling. Want jouw veroordeling is mijn redding. En ik beschouw dit als een tweede kans. Ik ga mijn leven anders inrichten. En ik zie ook zoals jij, ik denk, neem aan dat Barabbas jij heeft gezegd tegen Jezus. Ik, ik zie dat zoals jij je leven inricht, dat dat voor mij een goed voorbeeld is. Ik kom tot een soort bekering. Ik zie in dat mijn leven van roven, van vrij buiterij, van rebellie, dat dat niet een leven is. Wat je als mens veel verder brengt. Wat ook Jeruzalem niet veel verder brengt. Ik neem u als voorbeeld. En wat Barabbas niet zegt. Maar wat wij wel denken. Ik neem Jezus als voorbeeld. Maar dat is dan ook wel genoeg. hulp ontvangen. Nou dan lees ik even weer hoe goed hij deed. En dan probeer ik ook weer zo goed te zijn. Dus ik heb een soort van voorbeeld nodig. Maar ik kan dat best wel in mijn eentje... Ja, niet zoals hij. Ik wil niet overdrijven. Hij was ook God. Dus... Nee, maar, maar ik kan het. Nou, ik kom erin. het. we op vier. Als je ze wil hebben voor de huisring of zo. Dan vraag je maar aan de biemerman Daniel. Die heeft uh, de preekschets. En dan. Nou ja, dan zie je ook nog eens. Uh, dan kijkt er nog eens achter. Wat ik hier voor me heb liggen. Optie 4. <coughs> Jezus, zegt Barabbas. We hebben dezelfde voornaam. Er zijn vertalingen ook, ook de Nieuwe Bijbelvertaling. Die zegt: noem hem Jezus, Barabbas. En dat staat ook in sommige oude handschriften. Jezus, wij hebben dezelfde voornaam. Eigenlijk. Voeren wij ook dezelfde strijd? Herstel van de Joodse staat. Want Barbas kan heel goed een rebel geweest zijn. Iemand in het verzet, weet je wel. Iemand van een knokploeg. In Tweede Wereldoorlog-termen. Het is natuurlijk wel zo, Jezus, dat wij een hele verschillende strategie hebben. Ik wil opstand. Ik wil geweld en u zweert geweld af. Met alle respect Jezus, en dan komt er nooit respect hè. Met alle respect Jezus, je missie is kansloos. Zoals jij denkt Jeruzalem te herstellen door straks... ...op kruis te gaan, door nu je mond te houden met Peter... tik je mond open, man. En zegt tegen Pilatus hoe je erover denkt... ...en wat wij hier in Jeruzalem willen... ...en zegt tegen Pilatus, Barabbas of mij maakt niet uit... ...maar wij gaan, kom op. Je staat er een beetje kansloos niks te zeggen. Kom maar met het rijk, niet door mijn zwaard. Kom op. Jezus, hoe kansloos is uw zaak. Ik doe het op mijn manier. Laat mij dan maar, misschien moet ik er zoveelste... ...maar, ik, maar dat heeft er nog wel meer effect... Dan, ...dan jouw optreden. Ik weet niet of je hem daarin herkent. Ik wel, als ik voor de televisie zit... ...en een ramp naar onheil over me heen krijg... ...ik denk van, heer, komt er dan geen eind aan? Wordt het wel wat met uw zaak? Liefde, een geest van zachtmoedigheid van je later kruisigen. Ja, of ik daar innerlijke weerstand tegen hem heb, nou, zou ik wel denken. Kom op, Heer Jezus. O God, uw zaak. Kan het niet op een ander... Moeten we het niet op een... Moeten we niet groot... Als je het, als je het uh, helemaal doortrekt, dan zeg je eigenlijk dan, dan zegt Barabbas dan ook tegen Jezus. Als er iemand nodig heeft die, als er iemand is die hulp nodig heeft, <laughs> dat betekent iets. Maar u hebt hulp nodig. Wij moeten Jezus zaak Redden. Dat waren vier opties. Je zult ze niet allemaal weer helder hebben. Hier komt de vijfde. Jezus, ik, ik ben van slag, ik zit hier, ik ga niet eens naar mijn vrienden, ik blijf hier in de buurt. Ik, ik, ik, ik, begrijp, ik, begrijp, ik begrijp het helemaal niet. Dat ik vrij kreeg, dat begrijp ik wel, maar wat ik niet begreep, dat u mij aankeek... Niet met een blik van woede van, jij hebt maar zo'n benen nou al helemaal, ik ben onschuldig en dat jij vrijkomt. Niet een blik van verwijt, zoals u mij aankeek Jezus. Was het werkelijk waar? Was het werkelijk waar? Of ik moet me sterk vergissen. Was... Ik zag het in uw ogen. Doe maar. Pak hem maar. Ik, ik blijf hier staan. Alsof het een keuze was dat u bleef staan en dat u mij liet gaan. Dat heb ik nooit meegemaakt. En de intensiteit waarmee u mij, mij pakte, mijn ogen greep. Dat u echt, echt het nam. En mij ook echt, twee bewegingen echt hetzelfde nam. En, en dat prima stond bij Pilatus. En, en, en, en dat u het uitstelde van laat dit maar gebeuren. En tegelijkertijd naar mij toe. Doe maar. Neem jij ook je vrijheid. Loop weg. Ga niet tegen mij zeggen. Ja, maar dat vind ik oneerlijk, want ik ben schuld. Nou. Go. Jezus, ik heb hulp nodig om erachter te komen wat dit allemaal betekent. En hoe ik, mijn, hoe ik verder moet. We, we, weet je wat ik doe? Ik ga naar mijn vrienden. Ik blijf hier. Ik blijf, ik blijf u volgen. Letterlijk. En dat is, ga je mee? Dat is wat Barabbas doet. Hij blijft in de buurt van Jezus. Ziet hoe hij gebracht wordt naar het kruis. Plaatje mag er wel staan. Ziet. En hij heeft het al vaker gezien. Ziet hoe daaraan. Een kruis, waarvan op dit moment in het verhaal een mens hangt. Als hij opnieuw de ogen van de heer Jezus heeft gezien, zag hij precies hetzelfde. Ik kies hiervoor. En ik kies voor jouw vrijheid. Heeft u gezien hoe na kruis inderdaad een graf volde? Waar vrouwen hem ingelegd hebben. En is die pst, trompelend, zoekend naar huis gegaan. F vrij. Maar nu, maar nu. Kijk, die moordenaar aan het kruis naast Jezus... die had het super makkelijk. Makkelijker dan jij en ik. Want die was vrij. En die ging naar het paradijs. Zop. Maar Barbas en jij en ik en Sjaak is vrij en heeft nog een hele tijd te gaan. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat als ik bij het open graf, maar zullen we het iets dichterbij halen, volgende plaatje. Ik schrok ervan vanmorgen omdat ik dit wel gewend ben. Mooi steen, vrouwen, zacht licht, soft. Maar dit is het graf waar ik al zo vaak aangestaan heb. Als dominee of als iemand die kapot is vanwege het verlies. En vaak samen natuurlijk. Maar dat graf ging open. He? Die Jezus die mij, die mij in vrijheid heeft gelaten, die bewust verkoos, ik kan dat niet anders zien. Die, en dat past ook wel bij heel veel optreden, hij bevrijdde altijd mensen. Die Jezus is nu weer opnieuw opgestaan uit een graf. Ik heb hulp nodig om dat te begrijpen wat dat betekent voor mij en hoe ik verder moet. Wat wij kunnen doen is, vooral rondom Goede Vrijdag en Pasen en de hele lijdenstijd, misschien wat te lang, maar daar komt de rest, dat we focussen op het lijden. Op, op, op de voeten, op het lichaam, op het kruis, op het ellende. Maar het is goed om te bedenken dat Barabbas dat zeker gedaan heeft, maar dat Barabbas dat gedaan heeft als hij weer dacht aan die, aan die Jezus aan de kruis en dacht van, maar ik ben vrij. Ik ga verder, het licht is weer opgegaan, het graf is weer opengegaan, het leven is weer teruggekomen. Ik heb deze Jezus nodig, ik, ik heb hulp nodig, ik moet hulp ontvangen om verder te leven. Om al die andere vier opties, die steeds weer in mij opkomen, onder ogen te zien. Eén, en aan te pakken, twee. Maak een vergelijk met het leven van Barabbas en het leven van jou en mij. En er passen heel veel dingen niet van die vergelijking, maar sommige dingen passen wel. Nou, daar moet je dan doorbouwen natuurlijk, dan moet je het gebruiken. En dat heeft iets te maken met auto's. Stel je voor hè, even een verhaal. Zijn de vragen tot dusver? Dat je denkt: van kun je nog dat even uitwerken, want toen raakte ik je kwijt. Dat kan. Hoeft niet. Niet? Oké, okay. stel je voor. Je rijdt, je mag autorijden. Je rijdt in zo'n. Ouwe bak, weet je wel, zo'n megane of zo. Waardloze burgerbak. Deuken. Kapot. Oud. Niet door de APK. Ja, bijna tot los. Dat, dat, dat is... Ja, je stapt erin. Het voelt lekker. Hij... Hij... Nou, het kraakt ook wel. Het is een gevaar voor jou eigenlijk. Die auto. Maar de remmen doen het niet altijd. Meestal wel. En, en, en het is zeker een gevaar voor andere weggebruikers. Dan komt er iemand, heb je een meester of een juf? Oh, allebei hè. Nou, voor het, voor het vergelijken is het makkelijk, die meester. Komt die meester en die zegt tegen jou... Die zegt tegen jou... Die zegt tegen, kom eens mee. Loopt hij naar een pleintje toe en laat hij uh, je dit zien. Volgende. <lacht> Ik wist het hoor. Laat je dit zien. Ja, ja, mooi. U hebt een nieuwe auto, zeg je dan. Bent u trots op? Nou, zegt de meester, klopt. Ik heb een nieuwe auto, dus een nieuw leven. Dat levert een beetje auto. Aan. Ik heb een nieuwe auto. Maar um, hij is voor jou. Nou. Even nou ook aan de volwassen mannen, vrouwen nee, nee, Ho, ho, ho, we zijn Nederlanders, hè? Ho, ho, ho, ho, ho. Wat, wat zit hierachter? Wat zit hierachter? Wat wil de meester van mij? Hij wil mij omkopen, dit kan niet anders. Even een misselijke taart moet nu volgen. Um, wacht, maar, ga te weg met dat ding. En hier moet voor betaald worden. Dit is spontan geld, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, wacht eens eventjes. De, de benzinekosten. Ja, hij rijdt één op drie of zo, denk ik. Nee, nee, nee, nee, zegt de meester. Je krijgt hier een tankpasje bij. Nou, jouw vertrouwen wordt niet groter. Wat dan? Oh, ja, ik kan amper rijden. Laten we eerlijk zijn. Dus heb ik straks weer van die deuken. Ja, dat, dat denk ik wel, zegt je meester. Maar ik heb een hele goede uitdeukgarage ander merk. Maar ze we kunnen, kunnen heel goed uitdeuken. En dat betaal, dat betaal ik. Nee. <lacht> oh, maar, maar ik rijd te hard. Er is een stuk op bij Vinkenveen, 120, 110. Ik, ik hoeveel, hoeveel, hoeveel ik de staat dan niet gesubsidieerd heb uh, hier zo. 110 euro gisteren zeggen boete. 14 kilometer te hard. Zo, dan kom ik weer kwijt. <lacht> die boetes die ik met zo'n auto, en ik heb een nieuw, ik heb een ik heb, ik heb, ik heb power. Die, die boetes die ik daarmee rijd. Nee, zegt de meester, dat is ook voor mij. Nou, Dus jij nog eens een beetje nadenken? Je moeder vlaat je in je oor, verzekering, ze zijn heel duur in de verzekering. Nee, nee, nee, nee, nee. ik hoor je moeder wel vlaasen. Dan zegt de meester, we gaan dit niet doen. Het is echt vrij. Dus benzine, verzekering, deuken, bekeuringen. It's all mine. Je krijgt de sleutels van hem. Piep, piep. Deur open, dan zeg je nog even tegen hem, maar meester, want merkwaardig genoeg gaat de meester niet op een afstand staan, maar hij, hij, hij lijkt wel naar de bijrijdersplaats te gaan zitten. Dus je denkt van, oh ja, wat krijgen we nu? Is er dan helemaal geen voorwaarde? Zeg jij? En dan zie je de meester, big smile. Nou komt de voorwaarde. Ja, hij zei, ik heb een voorwaarde. Ik wil graag met je meerijden. Ik kan het niet alleen? Nou. Een beetje hulp. Hmm. Oh, u wilt mijn rijstijl veranderen? Nou, kan dat kwaad? dat is eigenlijk wat Jezus tegen ons zegt. Nieuw leven, perfect, ik herstel alles. Maar dit is wel de voorwaarde. Hulp ontvangen van je bijrijder. Dat is het beeld eigenlijk. Vrij en dan, nieuw en dan. Zullen we verbonden raken... En verbonden blijven, luisteren naar de Heer, optrekken met hem en lekker reizen. Want dat is de bedoeling. Want waarvoor krijg je uiteindelijk een nieuwe auto? Waarvoor krijg je een nieuwe auto? Om naar te kijken? Om in te rijden. Rij in dat nieuwe leven. Wil je dat doen? Je alsjeblieft rijden, scheuren, remmen, bijsturen, leven? Dat is wat Pasen zegt hè? Dan stroomt het leven uit een eten. Dit is het leven. Het gebeurt niet laat in de hemel allemaal pas. Wel, nee. Die hemel komt hier op aarde en we gaan hierdoor. Dat is het. Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. En dan mogen we mogen nu alvast lekker stukjes verscheuren af en toe. En maken we deuken. Oh, vreselijk. En zien we andere deuken maken. Ja, vreselijk. We zijn op weg naar een prachtige wereld met allemaal van dit soort auto's. Of andere merken. Dit soort auto's. Waarin we... Een het ook voor de anderen veilig maken om te rijden. Want hoe veilig is nu het voor de anderen dat jij in de auto zit? Dat jij leeft, dat jij beweegt. Vrij en dan is vrij en hulp ontvangen. En lieve mensen, dat is veel irritanter voor mij en voor jullie dan we eigenlijk steeds willen. Jezus op die bijrijdenstoel. Ja, liefst zou je regelmatig. Zep, zep, eventjes. Whoop, whoop. Maar dat gaat niet. Dan blijft de auto ook niet nieuw. Rij met hem. Leef met Jezus. En durf te zeggen, heer, ik weet even niet waar de startknop zit. Of ik rem te hard. Of... Geniet van het ritje. Amen. U kunt erbij, u vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij, woon in mij en heilig mij. O mijn Ontstaande ik op u, Jezus hoopt die in mij leeft. Dank jullie wel, mooi. Zullen we samen bidden met elkaar? Goede God, Heer Jezus, we willen bij u komen. Heer, en we willen u danken. Danken voor, uh, ja, voor, de, voor de vrijheid die we van u krijgen. Ongelooflijk, Heer, dat u uh, uw eigen vrijheid opgaf en hem aan ons gaf. Vol liefde. Heer, we zijn als Barabbas, we zijn als Sjaakrijken eigenlijk. Heer, en, uh, dan mogen we zomaar met u optrekken. En we willen u bidden dat we dat doen. En uh, wilt u ons helpen daarbij? Want elke keer willen we toch weer zelf rijden en uh, het zelf beslissen. Terwijl het zo goed is om het met u samen te doen. Terwijl het genieten is. Heer, en... Uh, ik bid u voor ons allemaal, zoals we hier zitten, dat we daar echt van kunnen genieten. En Dat we door het leven gaan met u samen. En dat we ook daar niet alleen zelf van genieten, maar dat we daardoor ook uitstralen aan anderen. Dat het fijn is om met u op te trekken en het leven met u samen te doen. Ik bid u heer dat we ja, dat mogen doen en dat dat uh, ook mensen zal aansteken, nieuwsgierig maakt... Heer, wilt u zo uh, geven dat steeds meer mensen, ook hier in Meidrecht, in Utrecht, overal waar mensen van u komen, ook uh, ja, gaan verlangen om bij u te horen en het leven met u te delen. Ik bid u voor ons allemaal, zoals we hier zitten, heer, dat we ja, dat uit mogen stralen. Ik bid u ook, heer, voor uh, ja, voorchaakrijken die net uh, vrij is. Wilt u hem ook helpen om zijn leven weer op te pakken, tot rust te komen en ook te gaan genieten. Hopelijk met u, heer, en uh, in elk geval met zijn familie. Ik bid ook voor al die mensen die uh, in landen le leven waar zo weinig vrijheid is, ook christenen. Helpt u hen, heer, als, ze, als in hun land ze zich zo niet vrij kunnen voelen, ook niet in het leven met u, dat het ook voor hen toch genieten is. Heer, ik heb geen idee hoe, uh, hoe dat zal zijn voor hen, maar ik bid u voor hen en uh, wilt u ook hen uw geest geven. Heer, ik bid u zo uh, voor deze dag dat we mee mogen nemen wat we vanmorgen hebben gehoord. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Je bent zo meteen van harte welkom, daar staat allemaal al uh, koffie en thee en fris, iets lekkers erbij, dus uh, nou, voel je welkom nog even bij ons te blijven. Wil je nog iets weten of iets vragen, nou, schiet Jan-Peter even aan of mij of iemand die je ontmoet, uh, voel je vrij. En uh, nou, wil je wat meer weten over de Veenhardkerk? bij de uitgang ligt ook een boek. Als je je e-mail achterlaat dan krijg je de nieuwsbrief en dan ben je op de hoogte niet alleen van kerkdiensten, maar van alle dingen die we samen doen. Als Veenlandkerk geven we ook elke week een bloemetje weg. En dat doen we deze keer aan Wim Burger. Wim Burger is iemand die ook hier in de Ronde Venen al heel lang vrijwilliger is. Echt zo'n vrijwilliger op de achtergrond, zeg maar. Hij regelt alle logistieke werkzaamheden voor het Reumafonds... om te kunnen collecteren elke, elk jaar in maart. Hij collecteert zelf mee. Dat doet hij al heel lang. Dus om hem daarvoor te bedanken en hem daarvoor te ondersteunen... krijgt hij deze week het bosje bloemen van onze, onze kerk... En tot slot gaan wij ook collecteren. En dat doen we voor het Kleiklooster. Vorige week was hier een enthousiaste jongeman. En die vertelde daar veel over. Oh, sorry. Ah. Mag die eerst die andere even? Maak ik die af? Ik ga ook de introductiecursus nog vertellen. Maar we gaan ook collecteren voor het Kleiklooster. Een mooi initiatief. Um, eigenlijk hier heel vlakbij in Amsterdam. Uh, een groep mensen heeft daar... Uh, ja, een aantal uh, appartementen gekocht. Zeg maar in een flat. En ook eentje extra... Als een soort opvang. Um, ze willen daar echt uh, ja, hun leven als, uh, als christen echt uh, gaan laten zien aan mensen om hen heen. En uh, nou, er is een hoop geld voor nodig. Ook om dat in stand te houden. Dus daar collecteren we deze hele maand uh, voor. Dat gaan we zo meteen doen. We hebben ook de introductiecursus nog. Binnenkort. Even heel goed kijken wanneer die begint. Hij begint op 13 mei. En hij duurt zes avonden en dat is echt bedoeld voor mensen die, nou, als je al wat langer in de Veenhaardkerk komt en je wil weten waar staat de Veenhaardkerk eigenlijk voor. En wellicht denk je van ik wil me graag aansluiten. Nou, dan ben je van harte uitgenodigd om deze cursus te doen. En, um, nou, meld je aan bij Gerbram of uh, via de website. Volgens mij komen de kinderen al terug. Wij gaan samen collecteren en dan luisteren we ook nog. Naar een lied of niet? Of naar muziek gewoon. Kan ook. Ja? Laten we samen collecteren. Beste mensen. Ik kom toch nog even, uh, toch nog even uh, tussen de bedrijven door terug. Want we hebben vandaag ook een kindermoment. De kinderen zijn allemaal weg geweest. Zijn nu weer terug. En die willen ons graag even iets vertellen over wat ze hebben gedaan. Dus uh, nou, laten we daar even naar luisteren. Marjan. Ja, dankjewel. We hebben vanochtend uh, kanjes gehad. En uh, ik dacht, waar zullen we het over gaan doen? Nou, dan hebben we maar de preek van Jan-Peter als aanleiding uh, gebruikt. En uh, misschien, kun jij vertellen, Koen, wat het onderwerp dan was? Um, nou, of je durft te vragen of je kwetsbaar kan zijn. Um, en dan hebben we met kaarten op tafel gedaan. Van die, en dan moest je plaatjes erbij zoeken. Um, bij, durf jij te vragen... Durf je kwetsbaar te zijn? Wat is kwetsbaar? Dat ongeveer. Heel goed. En dat was echt prachtig om te zien. En ook uh, hoe ze God zien. Nou, dat was ook echt super mooi. Uh, God is ook heel kwetsbaar. Uh, God is nieuw leven. God is stoer. En uh, daarna hebben we uh, aan elkaar verteld waar we samen eigenlijk hulp voor nodig hebben. Nou, de een heeft hulp nodig bij taal. De ander heeft hulp nodig bij. Juist boos worden, grenzen aangeven. Wie iemand zei, ik heb hulp nodig bij geduldig zijn. En dat hebben we allemaal bij God uh, neergelegd. En dat raakte mij ontzettend. Dus toen waren we klaar en toen had ik echt zoiets van, nou, dit was echt fantastisch. Dus uh, ik wilde Canjes ontzettend hiervoor bedanken. En uh, dat we zo'n mooie ochtend hebben gehad. En dat jullie echt kwetsbaar zijn geweest. Dank jullie wel. Dankjewel. Dan gaan we nu samen zingen. Laatste lied. Kom lekker staan. Is heilig, U bent de Christus Godzoon, uw naam is heilig. U bent de Redder die kwam, uw naam is heilig. U bent het vlekkeloos land, uw naam is heilig. In uw naam, voor een zondaarsperij, is vertroosting en pijn. In uw grote naam, in uw naam, ligt een veilig bestaan en kracht om door te gaan. In uw grote naam. U bent, ik ben op de troon. Uw naam is heilig. U bent de Christus -God zoon Uw naam is heilig. U bent de redder die kwam. Uw naam is heilig. U bent het plekkeloos lang. Uw naam is heilig. In uw naam. Voor een zondaars Is vertroosting in mij. In uw grote naam. In uw naam. Ligt een veilig bestaan en kracht om door te gaan, Hier uw grote naam. Opwekking eventueel om met Pinkster ook weer te leren hoe hij als bijrijder steeds in je buurt wil zijn. Dat wens ik je toe. Echte liefde van God en die vriendelijke aanwezigheid in, het, in jouw leven als bijrijder. En de diepe inwoning van de Heilige Geest is echt helemaal voor jou. Geniet ervan. Amen.